...naar alle leden, maar ook, niet, ook geïnteresseerde niet-leden... ...zijn van harte welkom. Goed. Ik zou zeggen, uh, dank je wel voor uh, het interview. Graag gedaan. We nemen een beetje afscheid van je als ondernemer en als voorzitter. Ik maar niet, niet als, als Zandvoort, zandvoorter, gaan... nee, niet hoor, als actieve ik, uh, zandvoorter. Ik ga ook niet onderduiken. Ik, uh, nee. ik wil me blijven inzetten voor uh, leuke goede dingen in Zandvoort. En wie weet begint het op een gegeven moment wel weer te kriebelen om wat te gaan doen hier in Zandvoort. Okay. <laughs> Dennis, bedankt. Graag gedaan. Wij zijn aan het einde van het eerste uur gekomen. Wij gaan eruit met Alan Parsons. Ja, Don't ja, dan answer toch? me. Ja, ja oké. Okay. Hey.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 Het bewind van president Assad ziet niets in een overgangsmodel. Dat was het uitgangspunt van het vredesoverleg in de Zwitserse stad. De Syrische oppositiegroeperingen hadden geëist dat de regering Assad... de uitgangspunten van een overgangsmodel naar een meer democratisch Syrië zou aanvaarden. Anders heeft verder praten geen zin, zo lieten zij weten. Maar de vertegenwoordigers van Assad in Genève gaan niet akkoord... met de uitgangspunten voor zo'n overgangsregering.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 Volgens de vakbond Cabo FNV moet dit de bakel voor eens en altijd duidelijk maken dat falende bestuurders en toezichthouders niet zomaar mogen wegkomen met wanbeleid. Het weer wisselend bewolkt met soms regen of lichte sneeuwval. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. Tegen de avond vanuit het westen regen in het noordoosten sneeuw. Langs de westkust kans op storm en zware windstoten. Morgen opnieuw regen en in het noorden sneeuw. Dit was het Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat voor knopend weer drie kilometer file vanwege bergingswerk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Seen by hanging all over me in a crowd. Cause when we get behind those doors Then she lets her Dat was Charlie Rich, Behind Closed Doors. En dat is dan meteen de introductie naar het politieke uh, item. Welkom CDA als Goedemorgen. eerste. Goedemorgen voor uh, de tweede ronde gemeenteraadsverkiezingen. Jullie doen de kick-off voor die tweede ronde. Uh, we zijn uh, met een grote delegatie omdat er nogal wat specialistische onderwerpen uh, nu uh, aan de beurt komen. En uh, daarvoor is een uh, spreker voor elk onderwerp. Op dit moment uh, hebben we in ieder geval Gert-Jan Bluis, Peter Tromp uh, en Fred uh, Kroonsberg aan de, de microfoons. Om het een en ander te vertellen. Gert-Jan uh, doet de kick-off uh, van het geheel. Gert-Jan, waar gaat het om deze verkiezingen? Ja, het gaat om een heleboel. Het gaat om enerzijds de ene kant uh, hoe gaan we verder in Zandvoort en, en, en hoe gaan we alles oplossen. Nou, het CDA Zandvoort uh, heeft een mooi verkiezingsprogramma met de leuze. Een sterk Zandvoort, daar gaan wij voor. En wat wij willen is dus echt Zandvoort als badplaats echt op de kaart zetten. Dat zijn onze speerpunten. Zelfstandig verder gaan, maar wel door samenwerking, want alleen kunnen we het niet. En heel belangrijk, bewoners en ondernemers moeten meebeslissen, moeten de ruimte krijgen. Daarnaast vinden wij dat die basisvoorzieningen veiliggesteld moeten worden voor de burgers van Zandvoort. En het financieel beleid, financiële huishouding moet gezond gemaakt worden. Gezonder als dat het nu is op dit moment. En uh, dat verkiezingsprogramma is gemaakt door een club heel enthousiaste mensen. Want wij zijn trots op Zandvoort, wij zijn enthousiast. Wij hebben hele fijne, goede kandidaten. En ik zal ze noemen, mijzelf als persoon Gert blaas jaren in de politiek, nog steeds enthousiast over Zandvoort en over politiek. En de democratie van Zandvoort, dat we daar wat van, met z'n allen van moeten maken. Als lijsttrekker. Als lijsttrekker. Ja. Kees Metters de nummer twee. Gepokt en gemazeld in Zalford in het uh, verenigingsleven. Veel vrijwilligerswerk. Heeft een luisterend oor naar burgers en ondernemers. Fred Kroonsbergen. Nou, die hoef ik niet te introduceren. Die is uh, voorzitter van de seniorenvereniging. Dus wat dat betreft hebben we de know-how, kennis en ook de input in huis... om dat moeilijke dossier op te pakken. Vier Jan Beelen, onze jonge hond... 18 jaar oud. Niet te temmen. Niet Heel te temmen, wel. En dat is ook wel leuk, want ik ben zelf ook niet altijd te temmen. Maar dit is nog erger, maar dat zult u wel meemaken. Hij doet onder andere jongerenbeleid, huisvesting en met name nu ook de windmolens. Want daar is hij een van de initiatiefnemers om dat windmolenpark... zes kilometer voor de kust door meneer Kamp van de VVD georganiseerd tegen te houden. Dan hebben we nu aan tafel Peter Tromp. Ook niet onbekend in Zalvoort, de man... Die voor ons het toerisme en de economie een nieuwe impuls gaat <laughs> geven. En zich daar ook in de praktijk heel sterk van maakt. Omdat hij al jarenlang voorzitter is en deelneemt aan die zaak. Hij zal het ook zo verder toelichten. Ja, Peter. En de bedoeling is dus nu dat ik het woord geef aan Peter Tromp. Ja. Die dat gaat toelichten. En daarna aan Fred Kroonsbergen. En in de tweede termijn hm. komt Kees Mettes. En Jan Beel aan het woord. Ah, okay. En ik ga ook lekker luisteren. En ik hoop dat u ook allemaal luistert. En als u uiteindelijk vragen heeft, kunt u die stellen. U kunt dan daarvoor u kunt het verkiezingsprogramma downloaden bij www.cdazandvoort.nl. En u kunt ons altijd bellen. En u kunt ook bij ons gewoon naar de raadsvergaderingen nog komen. En wij, u zult nog veel van ons horen de komende tijd. Oké, okay, nou deze commercial, Peter. Goed, hè? Goed, hè? Hij is goed geïnstrueerd, hoor. Peter, uh, parkeren, is dat ook een onderdeel? Je komt er misschien op terug. Maar... Nou, uh, parkeren is, is zeker een onderdeel van de economie natuurlijk. Ja. Maar uh, waar wow. het... Uh, het kan zijn dat het zo terugkomt. Dat komt terug. Uh, dat okay. komt nog terug. Parkeren okay. komt nog terug. Uh, economie, toerisme. Om met de tweede beginnen... De, uh, ...toerisme. Heel belangrijk voor Zandvoort natuurlijk. Uh, een grote brenger... ...van alle banen in dit dorp is het... ...toerisme. We hebben met een aantal... ...problemen te maken in deze tijden van crisis. Heb iedereen met dat soort problemen te maken. Specifiek voor Zandvoort is het feit... ...dat we... Uh, ...heel veel ondernemers in het centrum... ...van het dorp hebben die op zondag... ...meer dan de helft van hun omzet draaien. Dat is lastig vanwege het feit... ...dat we nu de laatste twee jaar... ...zien in het landelijke... Dat alles open is. Dus wat gebeurt er in Zandvoort? Toch vooral in de wintermaanden minder toerisme. Die ondernemers moeten toch op een of andere manier geholpen worden. Ze moeten ook de hand in eigen boezem steken. Wat ik wil is straks als eventueel voorzitter van de OVZ. Een sterke ondernemersvereniging. Die uh, ook zorgt dat er op zondag extra dingen worden gebeuren. Om de toerist de regio weer terug te halen naar Zandvoort. Daar helpt mij ten aanzien van het parkeren. Het maken, het wintervrijmaken van de boulevard ten aanzien van de tarieven daar. We moeten gewoon zorgen dat we een extra handvat in handen hebben om die mensen op zondag in de wintermaanden vooral naar, ook dan naar het uh, dorp te trekken. En het uh, muziekpaviljoen heeft er wel degelijk mee te maken. Dat zijn allemaal dingen die uh, het, het toerisme moeten bevorderen. Wat ik merk na 30 jaar ondernemer zijn in Zandvoort. Ik kwam hier in 1981 als kaarsbootje binnen. Toen hadden we ongeveer een verhouding van dagtoerisme-verblijftoerisme van 80-20. 20%, 20 verblijftoerisme, 80% dagtoerisme. Ik moet tot mijn spijt uh, zien dat nu, 30 jaar later, daar nog hooguit 10% verblijftoerisme van over is. Dat is lastig, dat is vervelend. En ik zal u uitleggen waarom. Het heeft natuurlijk te maken met het feit hoe meer dagtoerisme er is. des te minder wij als ondernemers, maar ook als gemeente afhankelijk worden van mooi weer. Als u het afgelopen seizoen ziet, de maanden maart, april, mei, juni, was vreselijk. Er was geen ondernemer die nog een droge boterham verdiend had op dat moment. Terwijl die zomer zo belangrijk is. We hadden de mazzel dat jullie in augustus twee prachtige maanden waren. September ook. Een beetje een inhaalslag gemaakt. Dat geldt niet alleen voor de strandpachters. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de ondernemers in het dorp. Hoe meer verblijfstoerisme er is, des te minder afhankelijk word je van dagtoerisme. Wat het CDA wil de komende vier jaar... Is daar ook een omslag aan geven? We moeten projectontwikkelaars verwennen, het makkelijk maken, in ieder geval zeggen: van uitnodigen voor een gesprek. Wij willen een stadshotel in het dorp hebben, zeg eens wat de mogelijkheden zijn. En. Uh, uh, daardoor het verblijfstourisme een imp uh, impuls geven. We hebben te weinig hotels. We hebben te weinig te hotels. Weinig accommodatie. Als je ja. ziet wat er op de Hoge Weg is gebeurd de afgelopen 10, 15, 20 jaar... dat is doodzonde. We moeten echt zorgen voor verblijfsaccommodatie. We moeten toeristen hebben die hier een, een week logeren buiten Grandorado. om dan... hebben we ook een andere kwaliteit toerisme nodig. Ja, uh, jammer dat Louis Davids Carré al volgebouwd is... We hebben toen de tijd gesprekken gehad met, uh, met de wethouder, met onze eigen wethouder Andor. Ik heb dat verschillende malen bij hem voorgelegd. De onderhandelingen waren met de Nijs Aolt vastgoed uh, een andere weg ingeslagen als. Maar uh, het is zeker een speerpunt van het CDA in het komende uh, college. Ja, er, er ligt nog wat grondbraak, Gert-Jan. Even naar jou, want jij kent de, de historie een klein beetje. Ja, er ligt, grond, er ligt grondbraak, maar dat, dat is niet de plek waar je zo'n hotel kan nee? zetten. Maar meneer Kroosberg, Fred zal er zo op ingaan, want wij hebben daar wel andere ideeën ja. over die braakliggende grond in Zandvoort in het centrum. Oké. Okay. Peter. Ja. Dat was wat je kwijt. Was. Ja, uh, uh, dat ook. Maar waar het ook om gaat is natuurlijk... dat we moeten zorgen voor een uh, daadkrachtig uh, bestuur in het dorp. Maar dat kan niet alleen van de gemeente afhangen. Ja. Er wordt veel te veel de afgelopen jaren door de ondernemers... naar het college gekeken, naar de gemeente gekeken. Dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik vind dat wij als ondernemers zijnde ook de hand in eigen boezem moeten steken. Wij moeten zorgen voor een, een sterke club. Ik wil hier over vier jaar weer zitten... En dan wil ik eigenlijk hier zitten met de gedachte... dat we de afgelopen vier jaar het voor elkaar hebben gekregen... dat er één overkoepelende ondernemersvereniging is. Ik draag het OBZ Ondernemersbelangen Zandvoort een warm hart toe. Ik ga daar als voorzitter zijn dus straks als OVZ ook zitting nemen in het bestuur. Uiteindelijk moeten we zorgen dat we één overkoepelende organisatie hebben. Uiteindelijk moeten we ook zorgen dat we geld gaan creëren... en uh, dat... De ondernemersverenigingen sterk worden, maar ook ten aanzien van de leden. Als je geld hebt, kan je geld maken. Als je geld hebt, kan je ook wat doen. En we moeten niet kijken, ook niet ten aanzien van de financiën als ondernemers... alleen maar naar de gemeente. We hebben ook onze eigen verantwoording. En daar gaat zorg voor dragen de komende vier jaar. Ja, uh, even naar de politieke consequenties hiervan. Uh, afgelopen vier jaar zullen niet de geschiedenisboeken ingaan... als de meest uh, daadkrachtige periode, raadsperiode... Helaas. Nee, uh, dat klopt. Uh, dat betekent dus dat er nogal wat moet gaan veranderen. Dat er een coalitie gezocht moet worden. Waarin meer daadkracht, meer besluitvaardigheid uh, gaat komen. Als u het programma leest, uh, zijn wij degene die daar een groot voorstander voor zijn. Als u het programma leest, is het ook zo dat er ook wordt gezegd... wij moeten samen met de ondernemers zorgen voor een daadkrachtig economisch beleid in ja. Zandvoort. Ja. Maar dat zal samen moeten zijn. Wat er de afgelopen vier jaar... Niet is gebeurd, ook vanwege uh, de OPZ, wat een beetje slapende vereniging werd. We moeten meer doeners hebben binnen ondernemend gebeuren, maar dat geldt ook voor de gemeente. Maar ik wou zeggen, ook voor, ook voor het politiek ja. gebied, ja. Ja. voor de bestuurders. En die samenwerking is heel belangrijk. Nou, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Fred zit de Popel, ik zag hem al. <laughs> dat was uh, mijn aandacht, <laughs> okay. Het is misschien even uh, vervelend, maar ik uh, ben van, uh, de, voor de decentralisatiebehandeling. Niet alleen heb ik hier op de tribune gezeten, maar ik ik ben ook nog even naar de gemeente Haarlem gegaan... waar hetzelfde speelde. En dan zie je, tenminste ik heb dat gezien en ook zo ervaren... dat het daar allemaal bestuurlijk wat beter geregeld is. Maar ik wil niet het gras wegmaaien voor de voeten van Kees. Die komt ook nog aan de orde en die zal er ongetwijfeld iets over zeggen. Maar kort gezegd, het kan veel en veel beter. En we moeten kijken of we het de komende tijd benutten, ook bestuurlijk om uh, uh, kansen te creëren. En dat geldt niet alleen voor, uh, voor de gemeente, organi gemeentelijke organisatie... de gemeenteraad en het college. Dat geldt natuurlijk ook voor de ondernemers hier in Zandvoort. Iedereen moet zorgen dat de dominostenen... die nu landelijk de verkeerde kant op vallen... weer de goede kant op gaan vallen. Want dan krijgen we weer werkgelegenheid. Krijgt iedereen er weer zin in. En we heb, ik heb natuurlijk zelf het voorbeeld gehad... binnen mijn eigen club... dat daar een hele op goede mensen zitten die de goede dingen uh, doen... en daar ook, als het ware, uh, uh, voor gaan staan. Iedereen loopt dezelfde kant uit. En dat hebben we hier nodig. En er komt direct, onze jonge Jan gaat daar ook iets over zeggen... en dat betreft dan uh, die, die windmollens. Nog even naar de braakliggende grond. Ik weet niet of dat al verkocht is, of dat al geregeld is... maar het zou natuurlijk zo moeten zijn dat daar... Uh, voldoende huisvesting ook voor ouderen zou komen. Want dan krijg je doorstroming. Als dat op een prettige, fatsoenlijke manier wordt geregeld en mensen zien de kans om vanuit hun grotere huizen te verhuizen naar het centrum waar voldoende voorzieningen zijn om het lang uit te houden, dan hebben we weer een slag gewonnen. En uh, ik roep dus eigenlijk niet alleen de, de woningbouw op om daarvoor te zorgen, maar dat moet ook gebeuren door de makelaars. Die moeten zorgen dat dat ze de mensen die nu nog in hun grotere huizen zitten... verleiden op de stap te maken naar bijvoorbeeld uh, de nog leegstand in het LDC-complex. Want daar zijn niet alleen de ouderen mee geholpen. Is daar leegstand, maar ook, Nou, die huizen zijn nu niet verkocht. Oh, die, die de, nieuwe, de koophuizen. Die nieuwste, ja. Dus dat is een dat is verschrikkelijk zonde natuurlijk, want ja. dat zijn... ...eigenlijk levensloopbestendige huizen. Ja. Ja. En daar moet wat mee gebeuren. Ik hoorde niemand over. Uh, dus dan is niet alleen worden de ouderen uh, geholpen... ...maar ook de jongeren worden er mee geholpen. Ja, want... En ik moet eerlijk zeggen... ...ik ben een voorstander van meer woningen bouwen in, in Zandvoort. Ook al is dat op dit moment moeilijk. Heb je meer woningen, krijg je meer... Meer bewoners hier in Zandvoort. Gaat de middenstand van profiteren? Ja. Want als er meer, ja. meer mensen komen. Die, die gaan gewoon hun geld besteden. Dat is één. Uh, dan nog even de behandeling van de decentralisatie. Hey, nog even, even voor de luister. Ja. Decentralisatie is Den Haag die de gemeentes. een aantal zaken laat ja. regelen. Zoals de WMO. Ja. En, en jeugd uh, ja. jeugd ja. en huishoudelijke hulp. Hulp, ja. noem het allemaal maar op. Ja. De gemeentes hebben er zelf om gevraagd een aantal jaren geleden. Hele goede zaak. Maar inmiddels heeft het Rijk daar een melkkoetje van gemaakt. door de gemeente op te zadelen. A. Ah, met een gigantisch ingrijpend reorganisatievoorstel. Dat is bij de gemeenteraad op tafel gekomen. Daar is te weinig geld bij geleverd. Daar is te weinig tijd voor gegeven. Want het moet 1 januari 2015 klaar zijn. Het is enorm ingewikkeld. Het is verstrekkend. En de afloop, zoals het er nu ligt, is volstrekt onzeker. Zeker waar het de ouderen aangaat. Over de jongeren, de jeugd, wil ik het nog niet hebben. Dat heb ik onvoldoende bestudeerd. Ik heb wel gesproken met Jan Nieuweburg van uh, gemeente Haarlem. En ik heb natuurlijk het gloedvolle betoog van Gert Tonen gehoord. Het zou kunnen dat daar wel de winst wordt gehaald. Maar niet waar het gaat om de WMO. Want daar hebben we te maken met winstgevende partijen die daar geld mee gaan verdienen. Ja, ja. En dat is totaal verkeerd. Dat zit bij de jongeren zit dat er gelukkig niet in. Uh, wat er gaat gebeuren volgens mij is dat er nog meer geld weggehaald wordt <coughs> bij de ouderen. Dat ze veel meer moeten gaan betalen voor voorzieningen als uh, dat gebeurt. En daarmee drijf je eigenlijk de mensen richting armoedegrens of erger. Ja. Daar zit niemand op te wachten. Nee. Want eigenlijk moet het zo zijn dat al die regelingen langzamerhand is of duidelijk worden en dat je er snel op in kan spelen. Ofwel dat ze gewoon afgeschaft worden en dat de mensen geld bij krijgen. En dat ze ook financieel gezien baas in eigen uh, buik <lacht> letterlijk ja, ja, ja, ja. blijven. Ja, ja. Dat is in het kort wat er gaat gebeuren. Verder hebben we een sterke uh, clubverenigingen uh, hier. En uh, uh, dat, dat bloeit en groeit als nooit tevoren. Daar moet je niet uh, mee komen dat je opeens subsidie gaat uh, halveren. Want dat zijn natuurlijk uh, uh, uh, eigenlijk hele tegengestelde berichten. Als je bijvoorbeeld zoals de burgemeester... maar onophoudelijk het he hebt over we moeten het samen doen... Uh, Verenigingen en instellingen ja, moeten Dat gewoon toegankelijk samen. blijven ja. Ja. en niet anders. Ja. Ja, okay. Dankjewel. Een gloedvol betoog. Dan gaan we naar Jan over. Jan Delen. Ja, goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen Jan. Jan, even een klein vraagje vooruit. Altijd al geïnteresseerd geweest in politiek? Jazeker. Ja. Het, het is ontzettend interessant en ik zou hem ook. Uh... Ja, dat is ook de reden waarom ik me ook heb aangemeld uiteindelijk bij het CDA. Ja, nou, die heeft een traditie, hè? dat hadden we al met Gijs, uh, die we in de raad zagen verschijnen. Die heeft een traditie van jonge mensen uh, vragen om uh, mee te komen denken. Nou, jij bent, uh, ik zou bijna zeggen, de opvolger van Gijs. Nou, Qua leeftijd zeggen. in ieder geval. Mooi compliment. <lacht> Ja, uh, ja, ik ben Jan Beel, ik ben 18 jaar oud. Ik, ik, heb, uh, ik ben niet gevraagd, ik heb mezelf aangemeld bij het CDA. Ja. Omdat ik me zeer goed kan vinden in de standpunten, in de uitgangspunten wat dat betreft. En ik heb uh, ja, op een gegeven moment de koude schoenen aangetrokken en ik heb me gewoon gemeld bij bestuur. En ik moet zeggen, ik ben in een ontzettend warm bad terechtgekomen. Ontzettend aardige mensen, betrokken mensen. En uh, ik ben heel blij ook dat ik de kans heb gekregen om bijvoorbeeld op plaats vier te komen te staan op de, op de lijst. Ja. Ja, hoog geplaatst. is hoog, ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ontzettend vereerd ook. Ja, maar ik besef wel dat je stage moet lopen nog, hè? Eindelijk, ja. oh, <laughs> maar even de interruptie, als je ziet hoe hij bezig is en, en, en met de windmolens, maar ook met andere dingen, dan uh, is hij al wat verder als stage. Want ik denk dat het een volwaardige kandidaat is om in de gemeenteraad te komen. Oké. Okay. Jo, eh. Uh windmolens hoorde ik vallen daar hebben we met Werner Koenraad al redelijk ja. uitgebreid over gepraat uh, kun je in het kort standpunt van het CDA daarin uh... ja uiteraard ja, CDA is falikant tegen de, de plaatsing van windmolens binnen de 12 mijlzone het is ja, pure banenvernietiging ik weet niet of Werner dat ook destijds al heeft gezegd ja. um, het is, het is voor, voor ons echt onacceptabel dat er zoveel er straks een baan kwijt gaat raken ja. omdat meneer, minister Kam van de VVD gewoon niet wil luisteren en het en de alternatieven niet serieus neemt. Want, want laten we vooropstellen, kijk, windenergie op zee is echt prima. Maar laten we dat nou buiten die, die, die 12-mijlzone doen. Het is zo ontzettend zonde dat we nou zoveel banen gaan vernietigen in deze, in deze tijd. En het is, het is voor mij onbegrijpelijk. Um, gelukkig hebben we op, op gemeentelijk niveau is mevrouw Geurensen ook al druk bezig met... Um, met de windmolens. Maar ook op provinciaal niveau hebben we een, een cda jabond een gedeputeerde ja. van Noord-Holland. De provinciewethouder. Exact, exact. Uh, die is zich heel hard aan het inzetten. Die is als een, als een leeuw aan het strijden voor, ons, uh, voor onze banen hier. Ja. Um, en die, die is al vanaf 16 mei 2013 bezig. En het college, ja, dat is misschien mevrouw Geurensen, die staat er echt goed voor. Maar het is misschien ja. ook een beetje te laat begonnen met dat. Het is dat, een lastige situatie. We hebben dan een wethouder, VVD-wethouder, die uh, moddekkers tegen is. We hebben een provincie die moddicus tegen is. Uh, we hebben een Tweede Kamer, een minister, uh, of een minister in de regering die voor is. En, ja, en dan hangt het eigenlijk op de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ja, ik... Ligt daar niet het werk voor jullie? Inderdaad. Via de CDA-fractie, Tweede Kamer. Jazeker, ja, we zijn ook druk bezig met de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Ik zou eerlijk gezegd ook niet in de schoenen van mevrouw Geurensen willen staan. Want enerzijds heb je landelijk een VVD die zegt, jongens, we, we zijn voor... En die, die staan voor, voor dat beleid waar, waar Kamp, wat, wat Kamp nu voorstelt... Hè? die windmolens 12 mijl, binnen die 12-mijlzone. En, en dan zit mevrouw Geurensen in de gemeente te zeggen... nee, daar zijn we het niet mee eens. dus Ik, ik zou echt absoluut in die schoenen willen staan. En voor het CDA is het gewoon heel helder, glashelder zelfs... wij zijn tegen die banenvernietiging... en tegen die plaatsing van windmolens binnen die 12 -mijl zone Maar wel voor windenergie, hè? Dat is het CDA wel, hè? Voor, voor. Want windenergie hebben we toch nodig, denk ik windenergie is inderdaad altijd een optie. Ja. Maar bijvoorbeeld in Zandvoort... we zouden een prachtig statement kunnen maken... als we die zonne-energie... als we bijvoorbeeld die, die oude... Um, riolerings- uh, of die vuilstortplaats... als we die nou eens om kunnen bouwen... tot een prachtig zonne-energiepark. Zonne Dat zou ja. toch een fantastisch statement ja. zijn... van Zandvoort. Ja. En dan hebben we die windmolens... tuurlijk, van mij apart worden die windmolens... geplaatst. Maar er zijn... zoveel alternatieven. Ook aan plaatsen. We kunnen ja. die windmolens... Kunnen we wijze van spreken ver bij hem uit zetten. En helder wil de windmolens zelfs hebben. Of we zetten de windmolen gewoon wat verder. Albert Korper van de BLK heeft dat berekend ook. En die heeft gezegd van nou, verder plaatsen buiten die 12 mild Dat hoeft niet heel veel duurder te zijn. Ja. En dan behoud je die banen in deze crisis tijd. Want daar moeten we voor staan. Ook jongeren. Want laten we wel eerlijk zijn. Heel veel jongeren in Zandvoort, waar ik voor sta. Die, die worden straks het slachtoffer van dit beleid. Om deze, omdat deze jongeren straks hun baan gaan kan, kan, kwijt gaan raken. Ja. En straks zonder perspectief thuis zitten. Ja, nou. jij hebt gebruikt het woord jongeren. Ik, ja, ik let een beetje op de tijd. Uiteraard. <laughs> uh, en het onderwerp windmolens hebben we nodig overgezet. Ik wil eigenlijk naar de jeugd jongeren toe. Ja. Dat is ook een van jouw werkterreinen. Zeker, ja. Ja, ik sta voor de Zandvoortse jongeren. Het is ook goed dat we, dat we iemand hebben in de gemeenteraad straks. Die net een beetje van mijn leeftijd is. En die straks gewoon een beetje... Die ook goed kan luisteren wat er leeft binnen de jongeren en dat ook op kan pakken. En bijvoorbeeld de huisvesting. Dat is momenteel gewoon slecht geregeld. Nou, dat Er valt nog zoveel te verbeteren wat dat betreft. Er wordt niet veel voor jongeren gedaan, hè? Da da dat, niet dur echt veel. dat durf ik niet te zeggen. Ik, volgens mij zijn de, hebben we wel een jeugdwerker. En we hebben een jongeren werken binnen ook. Inderdaad, maar dat, dat kan ook, daar kan ook zoveel verbeterd worden. Bijvoorbeeld een jeugdhond waar het CDA ook ja, voor is. Daar zijn ze mee bezig. Inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Uh, Fred Kroonsberg die heeft er ook al over gehad. Dat Prinsessenweg was ja, de suggestie. De, ja, de, de, tegenover de LDC hebben we een praakliggend terrein. Ouderen, jongeren, mensen. Inderdaad, het CDA is niet alleen voor jongeren. Het is niet alleen voor ouderen. Wij staan voor alle zandvoortes, jong en oud. Over de jongeren deed me genoeg om te zien... dat jongeren niet, ik noem maar wat vanaf 16 of 17 jaar... maar van 12... Want uit mijn ervaring bij het jeugdcentrum in Noord destijds. is dat is een groep die altijd tussen K en schip, wal en schip valt. 12 tot 16, 18 misschien jaar. Uh, en dat is de groep waar het nodige voor moet gebeuren. Nu speelt op het ogenblik Jeugdhonk. Uh, zijn jullie daarin betrokken? In gesprekken ja, daarover? Zeker, het CDA is ook daar een, een gesprek aan het voeren. Wij zijn ook echt open voor ieder initiatief van de jongeren. Dat we nodigen de jongeren wat, de, wat dat betreft ook uit. Om met hartstikke leuke ideeën te komen. Wij gaan graag ook met de jongeren in gesprek. Ja. Hè, om samen tot een prachtig jeugdhond te komen. Alleen de voorwaarde is wel dat de jongeren dat jongeren ook zelf initiatief nemen. Dat het uit hunzelf komt. Het is niet de gemeente die... Ja. Inderdaad. Als jongeren nou met een prachtig idee komen... kom naar mij toe, we mailen ons bij wijze van spreken. En ik ga, met alle liefde ga ik met deze mensen in gesprek... en dan komen we tot heel iets moois. Even een zijdelingsvraagje aan de Nestor, uh, Gertjan. Uh, er werd ergens een suggestie gedaan... Uh, de oude brandweerkazerne als jeugdhonk. Is, is dat een reële optie, denk je? Uh, nou, dat weet ik niet of dat een reële optie is. Je moet natuurlijk een, een plek weten te veranderen... Waar, ...waar en die jongeren zich thuis voelen... ...en, en het binnen de omgeving past. Ja, ja, ja. En, en die oude brandgezinden... ...daar moet dan zoveel aan veranderen. En daar, maar misschien, als je die afbreekt... ...en iets nieuws neerzet... ...en daar zo ook dat jeugd realiseren ...dus dan maak je daar een plan van... ...dan zou dat misschien best een, een optie kunnen zijn. Ja, je kan er weinig bovenop bouwen. Ja, ja. Als je daar wat wil ondernemen... ...zou je dat ding moeten afbreken... ...en, en iets nieuws moeten neerzetten. Wow. Dus, maar daar moet, dan moet naar gekeken worden. Maar die, die initiatieven die moeten er wel komen. Ja. En, en de jeugd moet dat ook oppakken. Maar aan de andere kant... Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen. We, we, we hebben ook andere verenigingen. Zoals bijvoorbeeld ja. de scouting heb je. Maar je hebt sportverenigingen. Er zijn natuurlijk ook andere manieren... om, om jongeren van 12 ja. tot en met 16... meer te koppelen aan. En, en dan moet je eens over nadenken... dat je misschien wel met sport en vrije tijdsbesteding, dat dat meer gecombineerd gaat worden. En daar moet eens naar gekeken worden. En dan moeten de koppers bij elkaar komen. Van, want daar zijn ook accommodaties ja. En die kunnen ook dubbel gebruikt worden. De scouting... Natuurlijk, ik kom uit de scouting. Dat is eigenlijk zo'n soort vereniging. Want daar moet je vanaf 12 tot je 18 opgevangen. En die jongens hebben eigenlijk ook een eigen jeugd. -omf. Want als ze 16 zijn, gaan ze zelf wat rommelen daar in de buurt. Net, net zoals het voetbal, ik. En met de omzetten, ja, ja. Dus daar ja. zijn ook allerlei ja, andere Je het... hoeft niet elke keer iets nieuws te verzinnen. Nee. Je kan ook met bestaande dingen. Ja, het moet wel cool zijn. Hè? Nee, ja, nee. Nou, ik moet zeggen, ik heb, ik heb zelf altijd het gevoel bij S.V. Zandvoort. Eh, het CDS staat ook om al die accommodaties, al die eh, voorzieningen voor jongeren gewoon goed op peil te houden. Zodat jongeren die bijvoorbeeld 16, 17 jaar oud zijn, dat het ook kan worden ondersteund. Dat, dat die jongeren straks weer van 16, 17, net zoals mij, gewoon lekker kunnen voetballen straks bij S.V. Zandvoort. Of bij de scouting. Daar... daar, daar dat die voorzieningen moeten op peil worden gehouden en daar staat het CDA voor. Okay. Jan, heel veel succes te komen periode. Dank je wel. Uh, de voorzitter van CDA Zandvoort, Kees Mettes. Jij staat nummer twee, hè? En nummer twee op de <laughs> lijst, ja. En, en nummer twee op de lijst, ja. En uh, hij slaat zich graag aan bij uh, deze enthousiaste voorgangers in dit geval. Het is nog geen zondag, maar deze voorgangers slaat ik me dus graag bij aan. Uh, ja... Uh, wat ik in ieder geval uh, nog aan de, aan, de orde wil, uh, wil, aan de orde wil brengen... is dat de zelfstandigheid van de gemeente, gemeente Zandvoort... is een uh, item wat de komende vier jaar absoluut uh, uh, sterk aan de orde zal komen. Dat komt omdat er op dit moment al uh, volop samengewerkt wordt op een aantal terreinen. En uh, die terreinen, daar uh, hebben wij altijd kritisch naar gekeken... wat dat uiteindelijk oplevert... Uh, waarom doe je het? Is het? Eerst moet je de vraag stellen, is het nodig dat je gaat samenwerken? Is er een reden voor? En dan vervolgens kom je aan de vraag, uh, nou, uh, hoe gaan we dat dan doen? Met wie gaan we dat doen? En houden we dat ook vooral in de evaluatie aan de, uh, aan, de, aan, de kaakste, aan de orde? En die punten staan centraal wat het CDA betreft. Dus als het gaat om voorbeelden, die zijn er divers. Ik ik zal dat nu niet uh, over uitweiden. En dat is op zichzelf tot op heden een uh, goede zaak gebleven, gebleken. Lastig wordt nu de komende periode dat uh, de regering uh, met de enorme bezuinigingen die eraan komen. Het lastig maken om uh, in de ambtelijke voorziening, in de, uh, de ambtenaren die verschrikkelijk hun best doen in Zandvoort om goede producten te leveren, om dat overeind te houden. En dat is een uh, heel belangrijk punt voor de, uh, voor de komende verkiezingen. Uh, we zullen dus moeten kijken naar uh, die, wat ik eerder zei. Van wat gaan we doen en waarom doen we dat ook en wat gaat het kosten. Maar het mag nooit en ten nimmer ten koste gaan van uh, het principe dat burgers uiteindelijk hun eigen gemeente uh, hun vertegenwoordigers kiezen. Bij hun vertegenwoordigers moeten kunnen komen kunnen aanspreken daarop. Een wethouder kunnen benaderen... en niet op afstand weggezet is. Dus wat het CDA betreft... Blijven wij een uh, zelfstandige gemeente. En dat is een belangrijke waarborg. Naast het feit dat voor Zandvoort de basisfaciliteiten overeind moeten blijven. En we zullen daar alles aan doen om dat in de gaten te houden. Ja. Kees, kleine onderwerpen. Zoals uh, parkeren. <lacht> Ik noem maar wat. Ja. Uh, gebouwde Krocht. Ja. Uh, het ja, Zandvoorts Zandvoort Zandvoort. Museum. Blauwe Tram. Uh, gaan we ja, daar door. nou wat ja. echt aan doen straks? Want ja. het is gewoon vooruitgeschoven. Ja, het is vooruitgeschoven. Het is je hoeft duidelijk... niet te zeggen wat je gaat doen, maar gaan we nou eens wat aan doen? Het staat in het programma. Ja, het staat in het, staat in het programma dat uh, de krocht uh, natuurlijk overeind moet blijven. Uh, daar gaat het uh, CDA ook voor staan. Omdat er een fantastische ondernemer is. die er alles aan doet om het verenigingsleven van Zandvoort. de ruimte te bieden. die nodig is om samen in Zandvoort uh, te ontspannen, te recreëren, elkaar te spreken. Dus wij gaan voor die krocht en uh, de Blauwe Tram zal absoluut uh, verbeterd moeten worden. Dat kan niet zo doorgaan op deze nee. manier. Nee. Oké, okay. goed. Het water ja, watertoer. Ja, ja, ja. Ik jaar. noem maar een paar. Ja, spelen we een heleboel. Kijk, het CDA heeft wat dat betreft wel een lijnende rol al gehad de afgelopen vier jaar. Als je kijkt naar de blauwe tram, als je kijkt naar de grote krocht, als je kijkt naar het parkeerbeleid. Want het parkeerbeleid heeft het CDA knuppelend onder gegooid. Gezegd, zegt: ja, we willen dit wel, maar het is niet haalbaar. Is het nuttig? Heet, is het Enzovoort, enzovoort. En wat gebeurt er uiteindelijk? De, de, de partijen VVD-partijen sputtigen tegen. Maar wat is er afgelopen dins gebeurd? Uiteindelijk heeft ook de VVD ingestemd dat het niet, niet doorgaat. En dus zijn ze mede verantwoordelijk. Gelukkig nu zijn ze er ook achter dat het anders moet. En wat voor ons wel belangrijk is, heel belangrijk, dat wij nu is niet die twee zeteltjes halen, maar die vijf van de VVD krijgen. Zodat wij eens kunnen bewijzen dat het ook anders kan en beter voor Zandvoort. En daarom roepen wij iedereen op eens een keertje niet op de VVD te stemmen als grootste partij. Maar de anderen de kans te geven om voor Zandvoort debatplaats te maken. De plaats voor ondernemers en toerisme. En voor de burgers dat het beter gaat draaien en dat we sterker... Als de komende vier jaar eruit komen. Dat, dat wel, hopen wij te realiseren. Doe je wel voorzichtig... De met een op je te, uh, <laughs> doe je wel mogelijk voorzichtig met een mogelijke toekomstige uh, coalitiepartner? Ik doe <laughs> hartstikke voorzichtig. Maar okay. wij willen wel de lied hebben. Oké, okay. goed. Uh, dat brengt ons aan het einde van... Uh, het, uh... Ik heb nog eigenlijk één vraag. Ja, oh, dan ga je gang. Uh, GroenLinks doet niet mee nu met de gemeenteraadsverkiezingen. Gaan jullie daar wat aan doen om die kiezers te krijgen? Want er is natuurlijk dus best wel een kiezersgroep. Zijn dat potentiële. Elke, elke kiezer natuurlijk in Zandvoort is een potentieel. Elke kiezer is er een. Daarom hebben we ook een lijst van 30 mensen. Wij hebben al 30, wij hebben ja. gewoon al 30 mensen die op ja. ons stemmen. Ja. Nou, de, we hebben de grootste lijst. Wat wij hebben proberen aan te tonen met die grote lijst. Is dat we een heleboel mensen hebben, verschillende soorten mensen in Zandvoort. Die, die, die ons steunen, die het beleid van ons zien. Hè. Dat is bijvoorbeeld Peter Versteeg de Lip. Maar dat is ook Boudewijn Duivenvoorde. Ja. Elke keer zeggen ja, boud, Nee, die geven duidelijk aan die mensen. Dat ze voor het CDA willen gaan. En dat ze ook hun stemmen willen trekken. Dus u kunt in de campagne nog wel wat persoonlijke acties verwachten van deze mensen. Okay. Nou, en en, dat zal, en uh, ik mag het er nog even zeggen. Want ik maak ook een beetje reclame voor mijn volkstaandersvereniging Zandvoort. Dat is echt een oase. Ik ben daar uh, actief lid van. Doen er van alles aan. Komende week ook weer. Dus het groene hart zit in ieder geval bij mij. Uh, Oké. Okay. Ik ben zelf als Waarvan Goed. Het CDA, heel erg bedankt voor jullie input uh, in deze ronde. Veel succes. Het, uh, het zal wel wat moeite gaan kosten. Andreas bloed, zweet en tranen. <tied> oh, je het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan.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 Ik heb het Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf het alleen. Als laatste onderdeel van uh, deze ochtend hebben we Hilly Janssen. Zo is dat. Mm. So en Hilly, jij gaat ons vertellen over van idee naar resultaat. Ja. En dat is een bijeenkomst volgende week. Kun je daar ons iets over vertellen wat dat ja. inhoudt? Aanstaande dinsdag. Ja. Uh, ik ben daar al een uh, tijdje mee bezig. Uh, ja. De wethouder die, uh, die had ook zoiets van... laten we uh, nou eens wat gaan doen. He, ja. Dat is niet alleen de wethouder... maar dat, dat leeft gewoon in het dorp niet. Bij, bij de politiek, bij, bij de ondernemers, um, bij de kunstenaars. Er zijn zoveel mensen die klaarstaan om dingen te doen. En nu moeten we ze wel bij elkaar halen. En doen om meer toeristen ja. naar Zandvoort ja. te krijgen. Waar ja. we het net ook eigenlijk ook al in de politiek ja. ook over gehad hebben. Ja. Ja. En dan... Hebben we ideeën nodig van de, van de bewoners zelf... maar ja. ook van de ondernemers? Ja. Eh, allemaal eigenlijk. Ja. Um, ik zie het zo dat... Ik heb natuurlijk de aanwezigheidslijst gezien. Dat zijn allemaal mensen. Die, dat zijn aanpakkers. Um, er zijn ook mensen bij die zeggen... ja, maar ik, ik wil alleen maar gewoon helpen. Ik heb zelf geen idee, maar ik sta voor je klaar. Als je een idee hebt... nou, deze partijen die komen dan bij elkaar... En de ene die gaat, uh, uh, die heeft misschien wel tien ideeën. En dan gaan we ook in groepjes de ideeën bespreken. Want niet ieder idee is meteen uitvoerbaar. Of het is al een keer geweest en uh, dat is geen succes uh, gebleken. Of het is gewoon veel te duur. Dus we gaan dan uh, ook aan het eind van de avond, hoop ik... dat we een aantal concrete resultaten hebben... waar we dus ook meteen mee kunnen beginnen. Ja, uh, hoe ga je het regelen? Is er een voorzitter? Is, is ja, we hebben, het geleid te hebben jouw goed? collega Ben Zonneveld... Die okay. wordt de grote gespreksleider. Yeah. Dus we, doen, we komen de zaal binnen. Um, uh, dan gaat Ben een beetje uitleggen. Van hoe gaan we het doen. En wat is de bedoeling. Dat we niet uh, ideeën alleen maar over de schutting gooien. En van gemeente bekijken. We gaan ook. Een soort uh, uitleg doen. van hoe, hoe zien we de avond. Nou, dan uh, komt de, de wethouder. die vertelt ook uh, een aantal voorbeelden. Dat is Belinda, Belinda Deur. Of ja, zo. Belinda. En um, er zijn zoveel leuke. Uh, voorbeelden te noemen. dat. Um, we gaan ook. Ik, zit zelf, ik heb de ideeënbeurs gedaan voor de gemeente Zandvoort. En dan komt er een idee binnen. Dan zegt de mevrouw... Van als je nou eens op de rotonde van de Zandvoortsalaan... een raceauto neerzet... we hebben Kees Kade die laten we in brons schieten. Nou, ik vind het een geweldig idee. Ja. Maar... We, wij hebben geen geld. Nee. Dus dan moet je ook weer gaan kijken van... zijn er dan sponsoren? En wie wil dat project gaan trekken? Want het is eigenlijk altijd het geld waar het om draait. Hè? Qua, uh, qua hoeft idee. niet altijd. Nee? Hoeft niet altijd. Want um, bijvoorbeeld Marjan Rebel en ik... Hè, kinderkunstlijn. Um, we hadden bedacht van... we gaan thema circuit doen. Dat doen we zelf allemaal. We zijn naar het circuit gestapt. Het circuit zegt van... geweldig. Uh, dus... we. Dat soort ja. ideeën kunnen ook gewoon gebeuren. Ja, ja, maar de ideeën die dan dus volgende week worden uh, voorgesteld, ja. zeg maar, worden die dan aan het eind van de avond uh, benoemd. benoemd en ja. ook gezegd van nou het is haalbaar of ja. dat, dus dat is, dat wordt meteen is er actie? Ja. Dus niet lang van, uh, nee, we, we, uh, volgende week horen we iets of zo. Meteen is er... Uh, ja. Ja. We hebben dan ook zoiets van uh, de, de circuitrun. Dat is een ja. organisatie die komt naar Zandvoort. En die zegt, mogen wij in jullie gemeente een circuitrun doen? Nou, dat is nou het schoolvoorbeeld van, dit zijn de dingen waarmee je langdurig verblijftoeristen ja. aantrekt. Mensen blijven op zijn minst een nachtje. Ja. Ik heb vorige week met een hotel gesproken op de, op de hoge weg En die zegt, wij profiteren zo van de evenementen. Want dan komen mensen uh, uh, hier slapen en ze gaan uh, ergens wat eten. En ze gaan uh, aan een strandwandeling doen en daar een kopje koffie drinken. Dat, zijn, dat is het geweldige voorbeeld van uh, de circuitrun. En die komt nu al voor de zevende, achtste keer terug in Zandvoort. Het, uh, ja, we hadden het net even met CDA over hotels. Ja. Ja. Uh, een stadshotel. Uh, ja. Er is ooit sprake geweest van een hotel uh, op terrein van het circuit. Ja. Uh, leeft dat soort dingen nog? Of? Ja, maar we hebben het nu, uh, zeker voor die avond, dat is een heel groot plan. Ja. Dus het is nou niet aan het eind van de avond, jongens, we gaan morgen dat hotel neerzetten. Dus voor deze avond. een idee wat levensvatbaarheid heet. Ja, denk natuurlijk. Jij? We hebben een nota verblijfsaccommodaties. Daar ja. zijn, er zijn ja. we nu ook mee bezig. Daarin zie je dat we heel graag mooie hotels naar Zandvoort houden. mooie hotels, maar ook echt. Met vijf, zes sterren, om ze wat te noemen, hè, ja. denk ik. Ja, weet je, we hebben ook een DNA-onderzoek van Zandvoort. En uh, daarin staat dus van, uh, doe de dingen waar je goed in bent. En versterk dat. En uh, ik ben naar het Amsterdam Beach Hotel geweest met bedrijfsbezoek. En ik denk, dat is ook alweer een stap in de goede richting. Schitterend hotel hebben ze gebouwd. Ja, als je op Nostalgie ja, net kijkt, dan ja. zie je van tijd tot tijd hotelbouwers. Uh, ja, daar ja, ja als je de, is, de oude plaatjes ja, ziet. Ja, enig, dan denk ik, oh, ja. wat was dat toch ja. zelf? Wat dat was ja, het ja, een geweldige ja, ja, pre voor ja, ja, ja. Daar kwamen televisieuitzendingen vandaan. Dat gebeurde ja, ook uh, ja, uh, ja. toch een beetje zoeken weer naar dat soort dingen. Ja, maar ik denk die avond, die, op dinsdag dan moeten we het uh, ja, wat ja. haalbaarder ja. gewoon. Ja, ja, oké, okay, uh, dat is een wat langere termijn uh, ja, idee. Ja, En, en dan ja. denk ik dat we uh, dingen kunnen benoemen. Maar er zullen ook dingen zijn die je moet gaan volgen. Van die hebben wat meer steun nodig, wat ja. meer geld. Dan moet je op zoek ja. gaan naar cofinanciering financiering en, en uh, mensen die. Die, uh, je gaan ondersteunen daarin. Dus het is niet uh, zaligmakend... dat we nou ineens uh, schitterende dingen kunnen gaan neerzetten. Ja, ik denk dat er al veel ideeën leven wel al in Zandvoort. Ja. Dat mensen best wel ideeën hebben om, om iets... Ja. Uh, maar wat is het? Nou, mensen die, uh, die hebben dan wel het idee... Ik heb het idee toch ingeleverd? En, uh, maar dan gaat er verder niks meer gebeuren. Dus wat, wat heel goed zou kunnen gebeuren... is een culinaire wandeling... Uh, ja, maar er moet het. wel een organisator zijn. Die zegt van: Ik ga iedereen uh, uh, aanschrijven. Ik zorg dat het geld binnenkomt. Uh, een aantal het met, deelnemers. Een soort misschien. Kan dat daar niet mee. Uh... Nou, die, die hebben al een schitterende organisatie. Ja, Laten ja. we proberen om ook andere ja. mensen te ja. enthousiasmeren. om zoiets op te pakken. Ja. Ja. En het is ook leuk voor al de, de, de, de middenstanders, de restaurants ja, in natuurlijk. het dorp. We hebben hele goede restaurants erbij ja. zitten. Maar ja. ik, ik weet dat Peter Tromp hier zit. Die zal best een ja. Een kleine wijnproeverij, kaasproeverijtje. En dan loop je naar nou de volgende, bijvoorbeeld MMX -hmm. mm -hmm. mm -hmm. en dan kan je een, een Italiaans hapje. Ik zie het zo voor me, maar ja. ik, Leuk. iemand moet ja. dit even gaan regelen. Ja, begrijp ik dat je volgende week zoekt naar ideeën die op niet al te lange termijn ja. realiseerbaar zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, zoals van dat hotel, prima, ja. Ja. maar dat is wat langere termijn. Ja. Het, uh, ja. Maar je wilt ideeën hebben. Waarom hebben jullie het zo breed getrokken? Elke inwoner van Zandvoort kan daar naartoe komen hè, met een idee. Ja, we, we hebben heel veel onderzoeken gedaan en beleidsstukken. Want ja. we hebben best veel, uh, veel werk uh, verricht de afgelopen tijd. Maar dat is allemaal papierwerk. Ja. En dan ga je mensen uitnodigen waarvan je denkt van, nou dat zijn belanghebbenden. En dan krijg je altijd het, het commentaar van, waarom ben ik niet bij geweest? En waarom heb je mij niet? Dus ik doe het maar breed. Ja, ja. iedereen de kan komen. Niet zeggen van, ik, uh... Nee, het staat in de krant, het staat ja. op Facebook. Ja, ja. Het, uh, noem maar op, iedereen is welkom, alleen ze moeten wel even doorgeven of ze komen. Want er is maar een beperkt aantal ruimte in, ja. uh, er is in maar het Raadhuis. Spreektijd ook natuurlijk. Ja, we, moet ideeën... we moeten dat wel managen. Mensen gaan daar hun idee uitleggen. Ja. Oké, okay. ja. En daar kregen ze een aantal minuten voor? Nou, we zien het zo. Uh, gele briefjes uh, leveren we. Ja. En op die briefjes kan je één, twee of drie ideeën opzetten. Ja. En er zijn misschien verder in de zaal ook nog mensen die datzelfde idee hadden. Nou, die ga je clusteren. Okay. Dus, en dan ga je een groepje vormen van die ideeën vind ik het leukst en daar ja. wil ik mijn schouders onder zetten. Dus gewoon heel praktisch. Ja. ja, met z'n... Ja. Met alle, ja. Goed, maar ja. iemand moet die kaart trekken. Wie gaat de regie over het geheel? Dan, dan heb je die Dinsdagavond dingen. bedoel je? Nee, maar het vervolg daarna. Uh, dan mag ik het volgen. <laughs> ja, ja. Ja. Jij, gaat dat, uh, jij gaat de regie daarin uh, voeren. Nou, regie vind ik een heel groot ja, woord. er zijn moet een... initiatieven ja. nemen ja. Ja. En mensen dat je, dat bij elkaar brengen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat zit dat dat wel een beetje jouw in jouw de lijn van, van mijn ja, werk. Ja hoor, want ik ken de kunstenaars en de vrijwilligers en organisatoren. Van evenementen, maar ook de ondernemers. Uh, ja. Twaalf jaar aan de balie gewerkt, dus ik ken ook nog wel wat bewoners. Dat dacht ik wel, ja, ja. Even voor mensen die het nog niet zouden weten: jij bent de koppeling tussen de gemeente en Laten we zeggen de economische Zandvoort. kant van Zandvoort. Ja, maar door de loop der jaren merk je toch wel van uh, uh, dat ze je ook voor andere dingen weten te vinden. Als we het over kunst hebben, komen ze bij mij. Ik heb helemaal geen kunst in mijn portefeuille hoor. Ja, was je niet lid van BKZ? Was. Ja, was? Ja. Ja, oh. ik wil nou helemaal neutraal blijven, dus... Uh... Oké, okay, dat zit je wel in, uh, in de genen, de ja, kunst. Okay. Ja, ja. Okay. Maar in principe was je voor de economie hè, van... Ja, toerisme en de toerisme-economie. toerisme-economie aan de ene kant ja. en de andere kant de gemeente. Ja. En de koppeling ja. daartussen. Maar dat is heel breed. Dat is heel breed, ja. ja. Dat is, allerlei evenementen kan dat inhouden. Ja. En dat kan misschien zelfs te maken hebben met de markt. De verplaatsing van de markt. De markt, maar ook de windmolens. En dan denk ik van... Uh, ja. uh, dan ga ik dus ook proberen alle... Uh, ondernemers uh, uh, de mail te sturen vanuit het OBZ en het bewonersplatform. Jongens, leg dit in je zaak neer. Die hele aardige mevrouw Beb Nieuwenburg... die kwam met haar idee naar mij toe via een collega... en die zegt, ik wil in mijn scootmobiel van die petitie formuleren... Ja, en hoe komt ze bij mij? Maar dat ga ik niet laten lopen. Dat vind ik gewoon veel te, nee, ze te leuk. Dat is heel fanatiek. Nee. Ja. Dus die, is, die, die kwam al met de eerste levering leuk. binnen. Die is het bejaardenhuis afgegaan. Ja, ja die in de apotheek uh, ja. sprak ze me aan. Dus in één in, ja, in ja, zit ik ook weer heel heel in de ach. Nou ja, die hebben zeker met de economie van zand te maken. Dus ja. dat is niet zo vreemd. Ja. Goed, nog even samenvatten. We gaan het einde van het programma naderen. Uh, de 28e... In de raadzaal? Ja. Deur open om? Uh, half acht. Half acht. Acht uur begint het? Acht uur beginnen we. Onder voorzitterschap van Ben Zonneveld. Ja. En ze zitten naast Ben nog een... Jij zal er zitten? Ja, we hebben een heel team van groepscoördinatoren. Oké. Okay. En Belinda zit er natuurlijk ook bij. Tuurlijk. Ja. En er zijn ja. wat raadsleden oh. die zich hebben aangemeld. Oké, okay. ja. En uh, ik denk de groepscoördinatoren ook een, een grote rol uh, spelen in het geheel. En ja. dat zijn ook allemaal mensen die worden om zeven uur... Uh, die krijgen ze allemaal uh, uh, ook hun uh, richtlijnen mee van Ben. Ja. Dus uh, we ja, ja, moeten ja, ja. even strak de regie vormen. Ja. Nou. Omdat het best wel veel mensen worden. Ja, dat moet goed ja. verlopen. Ja. Ja. Ja. ja, je hebt best kans dat je een volle zaal wel hebt. Ik ja, ja is die dat is je dat die niet leuk, een klein dat beetje ja, in toon moeten ja. houden. Ja, ja hartstikke ja. leuk. Ja. Oké. Okay. Hartstikke leuk idee. Ja. En uh, hopelijk levert het een hele hoop op aan ideeën. Volgens mij komt CFM ook. Ja. Dat zou kunnen. Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar uh, dat zou de technische dienst dan moeten gaan regelen, ja. Prima. Okay. Veel succes die avond. Dankjewel. Veel plezier en veel ideeën. Ja. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dank je wel, okay. Goed, wij, uh, zoals gezegd, we naderen het einde het van het einde. programma. We gaan ja, ja. eens even kijken naar de agenda. Daar staat toch nog wel iets op? Uh, ja. Heb ik nog tijd om wat te lezen? Ja, ja. Nou ja, vanavond natuurlijk belangrijk, hè? Sailing home on cruise, de Hades. Heb jij kaartjes? Nee, ik heb geen kaartjes nog. Ik ga er om wel om acht uur. Acht uur in Theater de Krocht? Ja. Um, dan is het museum podium natuurlijk. Harpiste Carla Bos, dat heeft Noortje ook net verteld. Er is morgen de 10.000 stappenwandeling in Zandvoort. En daar is het start de Duinrand. 10 uur s ochtends. Op de Zandvoortse Laan. En 29 januari is er weer de filmclub Simon Kollme verteld en presenteert in het Circus Zandvoort aanvang half acht. Ja. En op 30 januari is er ook in Circus Zandvoort Ladies Night. En dan wordt de film De Toscaanse Bruiloft wordt vertoond en de aanvang is ook half acht. Goed, dan hebben we nog op 31 januari Smartlappen en Levensliederen in Café Koper. En dat begint om negen uur. Uh, volgende week zaterdag... Maar ik betwijfel of er nog kaarten zijn. De Babbelwagen, in Hotel Faber. De naoorlogse deel 2. Dit is volgens mij een herhaling, hè? Want er is dit, zo is, veel, dit is een herhaling, zo omdat veel succes, er zoveel zijn. mensen teleurgesteld zijn de vorige keer. En dan, nou ja, wat vooruitlopend: 5 februari hebben we het Poppentheater in het Zandvoortsmuseum. om drie uur s middags. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen. We gaan bedanken. Ja, ik ja, heb nog. Gaan. Er is nog uh, inbraakpreventie, uh, informatie over inbraakpreventie door de wijkagent. Wordt volgende week, uh, aanstaande maandag 27 januari, in gebouw Ook Zandvoort. Op de Vlemingstraat 55 van 2 uur tot half vier gehouden. Oké, okay. heel belangrijk. Dank Nou, rest ons nog om te bedanken. Natuurlijk in de eerste plaats Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Uh, de techniek uh, in handen van Mark Otte en Sander Doudij. De redactie uh, Gert van Kuik en uh, mijn collega naast me hier Gerry Rutte. Uh, Hotel Hoogland hadden we al gehad. Ja. Uh, de koffie. presentatie, de koffie. De koffie Gert van gehad. Kuik, ja, ook ja. beste paard van stal. Ja. Gert, bedankt voor de gastvrijheid hier uh, en je gastheerschap. Nou, Gerry, bedankt ja, voor... Ja, Don, uh, jij ook. Hè? Het was best wel uh, ja. weer een hele ja. mooie Goed, bijeenkomst. wij gaan eruit. Okay. We wensen u een uh, heel prettig weekend. En we gaan van Hotel Hoogland naar Hotel Californië. <laughs>